8 uur, het NOS-journaal, Lissalot Thomasen. Middelbare scholen in Noord-Brabant het best. Minister Schippers wil topoverleg over voetbalgeweld. En Nederlandse hockeyers in finale Champions Trophy.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 De president wil het referendum alleen uitstellen... als de oppositie belooft dat de massaprotesten stoppen. Gisteravond laat werd opnieuw door veel tegenstanders gedemonstreerd... voor Morsi's Paleis in Cairo. Ze braken zelfs door een barricade van het leger. Militairen grepen niet in. De Amerikaanse president Obama vraagt het congres om ruim 60 miljard dollar... voor het herstel van de schade die de zware storm Sandy... eind oktober heeft veroorzaakt in de Staten aan de oostkust van de VS...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 Morgen geregeld buien en een temperatuur van enkele graden boven nul. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Het is een beetje het geluid van dit moment, hè? Krabben. Vandaag wordt verder de dag van discussie in de voetbalkantine. In Engeland gaat het gesprek van de dag over de dood van de verpleegster... naar de grap van de disjockeys uit Australië... Ja, krabben dus. Het is koud. Na de sneeuw van gisteren werd het vannacht namelijk heel erg koud in Nederland. Het werd zo koud dat het volgens de GGD niet meer verantwoord was om buiten te slapen. En dus is gisteren de winterkoude regeling ingegaan. In de vier grote steden zijn er extra opvangplaatsen beschikbaar voor dak- en thuislozen. Zoals in Amsterdam. Deze... Uh...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 Ik geloof me aan het woord. Welterusten voor straks. Dank ja, u wel. Martijn Bink maakte de reportage. Gusta van der Zwart is van de Zwaard is van opvang de tussenvoorziening in Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vannacht heeft u achter de rug? Ja, een goede en rustige nacht, gelukkig. Ja, waren er veel mensen die zich hebben gemeld bij de opvang? Afgelopen nacht hebben 25 mensen van de extra locatie gebruik gemaakt. En daarnaast hebben ook nog een aantal mensen van de reguliere capaciteit die we hebben opgehoogd gebruik gemaakt. Ja, en dat betekent dat, dat u een stuk of 50 in de nachtopvang had? Nou, in totaal hebben wij in de, de afgelopen nacht 129 mensen uh, in de nachtopvang gehad en in de extra locatie. En zijn alle mensen dan binnen? Ja, dat weten we nooit helemaal zeker, maar we hebben wel een goed contact met de mensen in de, die wij kennen, die buiten slapen. En door onze inzet daarop kunnen we hen snel vinden en naar binnen geleiden. Ja, want hoe gaat zoiets dan? Ja, hoe dat gaat? We hebben mensen op straat. We hebben mensen die. Uh, de politie weet goed dat deze regeling is ingegaan. De NS weet het goed. En al met al weten we dus uh, deze mensen snel te vinden. Die tippen u in die zeggen van daar uh, zijn nog wat mensen die ja, nog geen slaapplaats hebben. Zo gaat dat. Ja. Inderdaad. Ja, ja. En uh, wil iedereen ook naar binnen? Want ze, ze leven op straat. Ik hoorde net uh, die meneer dat het ook allemaal niet vrijwillig is, maar anderen kiezen er weer wel voor. Uh, wil iedereen ook naar binnen? Nou, misschien niet meteen. Uh, we proberen mensen wel te bewegen om naar binnen te gaan. Kijk, uh, de 25 extra is wel in lijn met de verwachtingen die we ook in eerdere jaren hebben gezien. En we uh, proberen op mensen daar toe te bewegen, te motiveren. En als het echt niet kan en we vinden het echt onverantwoord, kunnen we daar zelfs ook nog maatregelen in nemen. In welke zin? om nou, mensen dus met een, onder een ja, rechtelijke machtiging toch naar binnen te geleiden. Ja, dan heeft u inderdaad juridische steun eh, ja. daarvoor. Ja. De, dit valt allemaal onder wat ik al eerder noemde de winterkoude regeling. Ja. Wanneer gaat die in en hoe lang blijft zoiets van kracht? Ja, hij gaat in, dat is of uh, als de temperatuur overdag onder nul is... of als er de verwachting is, en het gaat om de gevoelstemperatuur dan... dat, uh, dat deze minder is s nachts is en dat dat een paar dagen aanhoudt. Ja, dat betekent dat hij morgen ook nog uh, geldig is, maar maandag ja. misschien weer niet. Ja, dat, dat uh, wordt ook van tevoren weer aangekondigd uh, door de, de GG en GD... die dat samen met de andere G4-gemeentes uh, met elkaar de coördineert. De grote vier uh, steden ja. in Nederland zijn ja, dat, hè? ja. ja. ja. En op basis daarvan wordt dat ook weer ja, aangekondigd dat hij gaat stoppen als dat zo is. Maar dat is op dit moment niet aan de orde. En hoe gaat het overdag? Mogen ze overdag dan wel op straat? Overdag, uh, we zorgen ervoor dat in de stad eigenlijk is de weerregeling, een pakket aan maatregelen die ervoor zorgt dat alle nachtopvang en de dagopvang, want we hebben in Utrecht ook een dagopvang, ervoor zorgt dat er niemand uh, buiten hoeft te zijn. Dus alle openingstijden worden op elkaar aangesloten. Ik snap het. Dank u wel voor de toelichting. Mevrouw okay. Van der Zwaard van de opvang, de tussenvoorziening in Utrecht. Gaat. Over de kou, dus nou het koud werd het vannacht uh, in Gelderland en op de Veluwe en daar op de Veluwe in Bennekom woont ook weerman Reinier van den Berg. Goedemiddag. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe koud is het bij, bij jullie in Binnenkom? Nou, het is hier uh, eigenlijk iets, iets minder koud dan uh, gedacht. Uh, maar toch wel min 11 afgerond. Dus uh, ja, toch strenge vorst. Uh, boven het hele dikke sneeuwdek en de koudste plek uh, op de Veluwe... dat is eigenlijk het, uh, de plek Delen. Daar is het nou bijna min 13... Dus ja, het zijn natuurlijk wel vriestemperaturen. Ja, min, en is min 13 ook uh, het koudste plek in Nederland? Ja, Delen is de koudste plek in Nederland. Uh, je ziet inderdaad dat Gelderland als geheel de koudste provincie is. Want uh, de verschillen zijn er natuurlijk wel. In een grote stad is de temperatuur ook wel natuurlijk ver onder nul. Maar in Amsterdam bijvoorbeeld, in de stad, is het een graad of 5 onder nul. Uh, Rotterdam ongeveer min 3, min 4. En in Vlissingen is de temperatuur nog zelfs nul graden. Dus de verschillen zijn wel groot. Ja, dus hoe verder je naar het oosten komt... hoe het wordt. Ja, eigenlijk wel, ja. Is het eigenlijk uitzonderlijk voor begin december dat het zo koud is? Nou, het zijn wel heel lage temperaturen. Het heeft natuurlijk alles te maken met dat sneeuwdek. Want was dat er niet geweest, dan was die temperatuur niet onder de min 10 gekomen. En dat is dus nu wel gelukt. Het zijn geen records, maar ja, we zitten toch nog uh, in de eerste fase van december. En dan zijn dit toch wel opmerkelijke temperaturen, ja. Ja, en hoe zien de komende dagen eruit? Blijft het dan uh, zo koud? Nee, zeker niet. Het gaat juist heel snel weer dooien. Dat zou je bijna niet kunnen geloven, maar uh, komende avond start al een dooiaanval met, uh, met sneeuw, ijzel en regen. Dus weer heel erg opgepast en gedrazen nieuwe gladheid. Maar morgen dan, uh, dan waait er een zachte wind door het land hè, en dooit het echt overal. Ook op de Veluwe, waar het nou nog streng vriest, gaat het morgenmiddag zo'n 4 graden dooien. Ja, dus als je de lange lat op de Veluwe wil onderbinden, moet je vandaag nog even zien? Ja, dan moet je dat vandaag doen en vandaag kan dat. Morgen is het absoluut voorbij, al is het ook wel weer zo dat die koude lucht uh, vanaf dinsdag weer terug is in het land. En dan gaat het weer een paar nachten licht tot matig vriezen. Ah, wat ik sprak namelijk gisteravond iemand van een ijsclub en die zei het is hartstikke goed als het ook weer een beetje gaat dooien. Dan is er gewoon de kou in de sloot en dat betekent gewoon dat we lekker goed ijs kunnen krijgen ja, nou ja, wat dat betreft wordt hij op bediend. Dat wil zeggen, het gaat inderdaad dooien. Daarna gaat het vriezen, maar. Het enige probleem is dat de vorst tekort gaat aanhouden in de volgende week. Want later in de week staat er een veel grotere dooiaanval op stapel. Ja, en dan denk ik dat ze we wel meerdere dagen achter elkaar met hogere temperaturen te maken krijgen. Ja, en die drie nachten die er misschien tussen zitten met min vijf... dat is denk ik onvoldoende om te gaan schaatsen op natuurijs. Ja, nou het gaat zo aan het eind van deze maand volgens mij weer een beetje omlaag. En dan gaat het sneeuwen rond de 25e. Heb ik wel ja, eens gehoord. Ja, <laughs> hey, Renier, dankjewel. Renier van de Berg. Was dat? Ja, graag gedaan hoor. Dag, het is 13 minuten over 8. Het is tijd voor Roemenië. Waarom? Nou, Roemenië kiest morgen een nieuw parlement en dat stemmen gaat nog lang niet altijd zoals het zou moeten. Geregeld proberen kandidaten kiezers te kopen met allerlei cadeautjes. En is er een nieuwe wet die moet proberen dergelijke giften tegen te houden? Onze correspondent Joost van Egmond die testte die wet in de praktijk. Een campagneconcert in een klein stadje in het uiterste westen van Roemenië. Kandidaat Adrian Diaconu reist rond met een beroemde volkszangeres en in boerenkostuum staat ze op het podium. Het publiek luistert ademloos. Diaconu wil een opwekkende boodschap brengen en dit is zijn cadeautje aan de kiezers. Het enige cadeautje, onderstreept zijn assistent met een vette knipoog. Uh, nema neki drugi, drugi poklone, nema. De campagne van zijn partij ligt onder een vergrootglas. Ze zijn nieuw, opgericht door een steenrijke mediamagnaat, en dat schept verwachtingen. Maar er wordt hier inderdaad niets anders uitgedeeld dan muziek en hier en daar een paarse muts in de kleur van de partij. Daar koop je nou niet echt een stem mee. Maar dat wil niet zeggen dat het plots allemaal om de inhoud gaat. Een jonge man van een jaar of twintig, werkloos, een wenkbrauwpiercing. Hij komt vast niet voor de muziek. Maar, ik wil Nee, hij hoopt dat deze partij wat voor arme mensen kan doen. Hij heeft op televisie gezien dat de partijleider vrijgevig is. Hij heeft voor jongeren hun huwelijk betaald, een badkamer geïnstalleerd, dergelijke zaken. Niet dat hij dat voor zichzelf nou zo nodig vindt, maar deze mensen hebben tenminste wel aandacht voor de armen. Dat is voor hem het belangrijkste. En hoe houdt de staat controle over dit soort praktijken? Dat vragen we aan Hertio Radu. Hij is president van de kiescommissie hier in het district van Timashevara. We hebben geen probleem met dat. We eu een probleem met... En een kandidaat? Nee, we hadden wel een probleem met de kandidaat die brood uitdeelde. Maar dat was voordat de nieuwe wet inging. Daarna is hij er officieel in ieder geval mee gestopt. Maar hij voegt er ook aan toe, ik kan dat allemaal niet controleren. Um, ik heb heel weinig mankracht hier. Wat wij doen is, we volgen de campagne, de officiële aankondigingen. En we treden ook op als er iemand klaagt over omkoping. In zo'n geval kunnen we de boel uitzoeken. Maar we kunnen niet proactief mensen op de straat hebben... bij alle campagne-evenementen. We hebben een probleem. Uh, surtout dans les, les, les plus het blijft een groot probleem in Roemenië, um, zeker in de armere gebieden. Hier valt het er nog wel mee, maar zeker als je meer naar het noorden gaat... zijn mensen echt heel arm en is het heel makkelijk om stemmen te kopen. Of deze wet nou dat helemaal uitbandt, dat vindt hij moeilijk te zeggen. Maar het is in ieder geval een goed middel om het te helpen binnen de perken te houden. Drie oudere dames genieten nog zichtbaar na van het concert. Zij vonden het echt geweldig. Super, super, Over de kandidaat hebben ze eigenlijk niet zo heel veel te zeggen. Ze hopen absoluut dat hij wint na dit concert. Maar waarom? Ja, ze kennen hem niet zo goed. Maar hij heeft zich uitstekend gepresenteerd. Misschien kan hij verandering brengen in Roemenië. Ze hopen erop. En anders hebben ze in ieder geval een fantastisch concert meegemaakt. Een man met een fiets komt op de microfoon af. Weten jullie soms waar het eten is? Hij dacht dat er een banket zou worden aangericht aan het eind. Dat was anders wel gebruikelijk, zegt hij nog eens. Maar helaas. En teleurgesteld draait hij af. Morgen dus, die parlementsverkiezingen in Roemenië. Overigens zonder banket. Geen voetbal bij de amateurclubs dit weekend. Wel zijn de deuren open om te praten over de dood van de grensrechter. Dan de verkeersinformatie. De NS heeft nog een aangepaste dienstregeling in de Randstad vandaag... vanwege het winterweer. En het kan plaatselijk glad zijn op de weg... door sneeuwresten en bevriezing van natte weggedeelten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Mark Hamer is bij door samenspel overwinnen. DSO in Zoetermeer, een veld wat lastig te vinden is. Ergens aan de buitenkant van Zoetermeer. Hij is er gekomen om te praten over de dood van de grensrechter. Maar ook om te praten over de norm en waarde bij de voetbalclub, in dit geval bij DSO. Mark, je bent uh, inmiddels binnen in de, in de kantine. Is er veel belangstelling Dat al? Dat niet mee. <laughs> ja, Er zijn al wel wat mensen, maar eigenlijk vanaf half negen... Worden, uh, een, wordt een groot deel van de 1700 leden wordt hier verwacht uh, in, het, uh, in de kantine. In het clubhuis staan we. En daar hebben we liggen wat rollen op tafel. En er zijn posters <laughs> gemaakt. Ja, wij gaan onze poster uh, nu onthullen die getekend gaat worden door onze leden... in het kader van de actie vandaag tegen ja. geweld in en rond het veld. Tom Roerich, de voorzitter van de club. Nou, posters worden uitgerold, zelf laten maken. Stop geweld op en rond het voetbalveld. Een groene poster, doe mee. En u hoopt dus dat iedereen een petitie gaat ondertekenen. Ja, wij verwachten dat heel veel van onze leden... die vandaag hier naartoe komen, hier zich aan willen ja, committeren, zullen we zeggen. Zodat zij zou ook uitspreken dat zij aanspreekbaar zijn op het tegengaan van geweld rond het veld. Nou, het gaat natuurlijk uiteindelijk om het geweld tegen ja, scheidsrechters, grensrechters. Wat natuurlijk het afgelopen weekend is gebeurd. Dirk Bringman, zelf ook scheidsrechter en af en toe grensrechter. Al heel wat jaren? Ja, al heel wat jaren scheidsrechter. En uh, ja, gelukkig heb ik zelf nooit uh, geweld uh, op het voetbalveld meegemaakt. Maar uh, u, u doet het ruim 30 jaar volgens mij? Ja, klopt. Wordt het wel anders? Wordt de sfeer anders bij het voetbal? Ja, de sfeer is uh, agressiever geworden. Het wordt minder gezien als. Uh, uh... Een spelletje en uh, veel meer strijd is er. Ook bij de lagere elftallen lopen ze soms in het veld... alsof ze met een Champions League wedstrijd bezig zijn. Ja, maar, maar vroeger was het ook wel, werd er ook wel wat gezegd. Maar is het, wat is het verschil met nu dan? Uh, vroeger was het incidenteel dat er mensen langs de lijn stonden... en stonden te schelden en schreeuwen. En die werden er dan op aangesproken door de rest van de leden. En tegenwoordig zijn het veel meer mensen... Het is bijna gewoon structureel. Het is structureel. Het hoort erbij. Uh, nou, het hoort er niet bij, maar. Wat denken die mensen misschien wel? Dat denken die mensen misschien wel, maar in mijn optiek uh, hoort het er niet bij en uh, moet je het juist uh, heel hard bestraffen. Maar hoe moet je dit nou bestraffen? Maar hoe krijg je nou uiteindelijk die sfeer? Want ik vind het leuk om, hoor, dit weekend dat mensen bij elkaar komen, maar ik ben zo bang. Maandag is het allemaal weer vergeten. Het is uh, ook niet een voetbalprobleem. Het is een maatschappelijk probleem in, uh, in mijn ogen. En uh, hoe lost u dat nou op het voetbalveld op? Want u zei het bij de, bij de jongeren doet u dat op een andere manier. Zo'n gele kaart geven aan, aan een jongetje van, van tien. Dat helpt echt nou helemaal niet. Nee, bij de uh, B-categorie, waar ik dan fluit, daar heb je een uh, vijf-minuten-regel. En als je die wat vaker toepast, dan uh, staat een team vijf minuten met tien man. En dan worden ze dus ook voor kleinere overtredingen, uh, wordt het hele team gestraft. En dan krijg je sociale controle van het team. Gele kaart zegt ze niks, niks, maar vijf minuten even afkoelen aan de kant, ja dan voel je het wel. Dan voel je het wel, want ja dan speel je met een man minder. En het, het mooiste is als ze dan nog in zo'n periode de tegenpartij een doelpunt maakt. Want dan heb je de sociale controle, want dan wordt zo'n speler erop aangesproken. En ook de hogere elftallen het goede voorbeeld geven. U zei net even, uh, tegen mij een speler van PSV, Strootman. Daar irriteert u zich aan. Bijvoorbeeld, dat was er een uh, die we bespraken. Die doet bij elke uh, beslissing uh, die geworden, sinds hij in het Nederlands elftal zit... dan gaat hij als een, ja, in mijn ogen als een uh, waanzinnige tegen een scheidsrechter tekeer... En dan uh, wordt heel weinig tegenopgetreden. En de jeugd neemt dat gewoon over. Ja, en daar zou de KNVB misschien ook wat aan moeten doen. Nou, hier worden, liggen de posters klaar. Mensen kunnen gaan tekenen. Vanaf half negen uh, kan iedereen naar binnen hier. De koffie die loopt in ieder geval al door. Goed, dat is DSO. Maar er zijn nog heel veel meer amateurverenigingen vandaag... die hun deuren openzetten. Niet alleen vandaag, maar ook morgen. Om te praten over hoe we ons eigenlijk met z'n allen moeten gedragen... op het voetbalveld. In groot Brittannië is geschokt gereageerd op de dood van de verpleegster die onderdeel was van een grap van een Australisch radiostation. De radio-DJ's die belden naar het ziekenhuis waar de zwangere Kate Middleton lag en deden alsof ze koningin Elizabeth en prins Charles waren. De verpleegster die de DJ doorverbond werd gisteren dood gevonden. Good evening, a nurse who fell for a radio prank while helping treat the Duchess of Cambridge has now been found dead, is believed She took her own life. Dat was Sky News gisteravond. Correspondent Anna Zane in Londen. Anne, Is er inmiddels meer bekend over de dood van de verpleegster? Nee, niet heel veel meer. Uh, gisteren werd wel nogal lang in het midden uh, gelaten... of het uh, om zelfmoord ging of niet. Uh, maar dat lijkt het, daar lijkt het inmiddels uh, wel op. Uh, de politie heeft gezegd dat uh, doodsoorzaken niet verdacht is... en dat er ook dus niet naar daders zal worden gezocht. Nou, dat lijkt toch wel te wijzen op uh, zelfmoord uh, dan. Uh, verder weten we dat de overleden verpleegster... de 46-jarige Jacinta Saldana is... en zij twee kinderen en een man achterlaat. Uh, het ziekenhuis heeft ook bekend gemaakt dat ze niet op het matje is geroepen... of op non-actief is gezet na de radiograp. En ook het Koningshuis heeft laten weten... dat zij verder geen klacht hebben ingediend tegen het ziekenhuis. Dus het lijkt erop dat niemand haar iets kwalijk nam... behalve zij zichzelf dan. Ja, nou staan de Britse kranten erom bekend... dat ze in zo'n geval behoorlijk uitpakken. Wat schrijven die vandaag? Ja, de dood van de verpleegster houdt de gemoederen hier natuurlijk ook aardig bezig. En alle kranten openen met dit nieuws. Behalve de Daily Express, die schrijft over het winterse weer. Um, er zijn verder geen creatieve koppen, ook niet van de Sun. Uh, ze noemen allemaal vrij sek, tragische nieuws. Uh, dat een slachtoffer van een telefoongrap is, is, dood is gevonden. en. Uh, Um, de kranten, de Eye en de Daily Mirror... hebben een beetje een andere foto dan de rest. Uh, de meeste hebben een foto van Kate... of de ingang van het ziekenhuis, ook vrij saai. Uh, maar de Daily Mirror en de Eye laten het menselijk leed zien... en hebben een foto op de voorpagina... met de drie aangeslagen collega-verpleegsters... Uh, die het ziekenhuis binnengaan. Ja, en de Koninklijke Familie heeft ook nog gereageerd? Ja, al vrij snel uh, nadat bekend werd... dat de verpleegkundige dood was aangetroffen in het uh, zusterhuis... dus vlakbij het ziekenhuis, reageerde... Prinses Kate en Prins William al. Uh, ze zeiden diep bedroefd te zijn door het nieuws. En later kwam er van St. James Palace een iets uitgebreidere toelichting daarop. En daarin staat dat William en Kate zo goed verzorgd werden... in het King Edward VII ziekenhuis. En dat ze in gedachten en in gebed bij de familie van de verpleegkundige zijn. Dank oh, nou, dankjewel. wel, Anne Sane was dat vanuit Londen. De eredivisie voetbal. Heracles, dat speelde gisteravond in eigen huis in Almelo. 1-1 gelijk tegen FC Utrecht. Jan Woud. Dus coach van de bezoekers, was daar tevreden mee. Ja, zeker. Ik vond de eerste helft nog wel uh, gelijk opgaand. Uh, fases dat Herikles beter was. En, uh, de tweede gedeelte van de, van de eerste helft uh, hadden wij wat de overhand. De tweede helft uh, was Herikles duidelijk beter. Uh, konden wij niet meer onder de druk vandaan komen. Uh, onze opbouw lukte niet. Dan kom je op verdedig uit. Uh, en dat hebben we wel redelijk gedaan. Hoewel Herikles uh, wel wat kans heeft gehad. Een bal binnenkant paal, onderkant lat nog.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 Moet je ook voetballen. En, uh, ja, we zijn hier niet zo gelukkig geweest de voorgaande jaren. Dus wat dat betreft punt, uh, is een punt prima. Tevredenheid dus bij Jan Wouters van FC Utrecht. Vanavond wordt er ook nog gespeeld. RKC tegen NEC. ADO speelt thuis tegen Pex Wolle. AZ neemt het in Alkmaar op tegen Willem II. En Ajax ontvangt in de Arena Groningen. En dan het nieuws waar Lieselot Thomas het net ook al over had. Die middelbare scholen in Noord-Brabant halen het meeste uit hun leerlingen. VWO's, HAVO's en VMBO's in de provincie... scoren allemaal zeer goed in een lijst die de Volkskrant vandaag heeft gepubliceerd. De lijst is samengesteld door hoogleraar onderwijssociologie Jaap Dronkers. Nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan het toch dat die scholen in Noord-Brabant het zo goed doen? Dat doen ze al heel lang. Dat kan je al steeds in die lijsten zien... Uh... Ze hebben een, de katholieke achtergrond helpt daar erg bij. Ja? De provincie is het economisch heel erg goed gegaan. Uh, je hebt dus weinig brain drain, uh, geen, weinig vergrijzing in de provincie. En wat ook niet onbelangrijk is, men heeft een, uh, een bestuur wat er heel tamelijk dicht op zit. Dus je hebt een uh, grote onderwijsorganisatie, katholieke onderwijsorganisatie. En dat maakt het uh, besturen. En dus ook de kwaliteit van scholen uh, iets hoger. En ja. dat uh, telt zich uit. En waarom zegt u uh, de katholieke achtergrond helpt erbij? Uh, die, de de, de, de jezuïten hebben een, een lange traditie van uh, opleiden van mensen naar een hoog niveau. En uh, uh, die traditie is in Brabant duidelijk nog aanwezig. Niet zozeer omdat er nog jezuïten zijn. Maar die cultuur heeft zich voortgezet... In de scholen die er nu staan? En die scholen die uh, goed zijn, of zelfs zeer goed. Um, ja, hoe, uh, hoe goed zijn ze, wou ik bijna vragen. Maar dat is natuurlijk geen goede vraag. Wat doen ze goed? Uh, ze leren. Uh, en daar heb ik de scholen. Daar uh, heb ik de scholen op afge afgerekend, om maar zo lelijk te zeggen. Uh, ze leren hun leerlingen veel kennis en vaardigheden. Dus ik heb niet gekeken naar de vraag hoe leuk vinden de leerlingen het daar? <lacht> hoe. Uh, Hoeveel feesten hebben we daar? Allemaal dat soort vragen. Nee, hoe goed doen de afgestudeerde leerlingen het op die school? Ja. En omgekeerd geldt die vraag natuurlijk ook voor de slechte scholen. Hoe slecht ja. doen die het? Uh, in feite moet je, moet je zeggen, volgens de maatstaven die we met z'n allen afgesproken hebben... die in de eindexamen eisen liggen... Uh, uh, presteert meer dan de helft van de leerlingen op het eindexamen... waarvoor ze slagen onder de maat. En wat vindt u nou, als u een conclusie moet trekken over het algemene niveau... hoe staan we erbij? Want jaarlijks publiceert u die lijst. Ja. Uh, als ik zo... Uh, 20 van de scholen haalt bij die lijst een onvoldoende. En dat betekent dus echt een onvoldoende. Meer dan de helft van de leerlingen die slagen op die school... weten te weinig volgens onze eigen normen. Dus wat dat betreft staan we er... Uh, Redelijk voor, maar 20% is te veel, want die leerlingen kunnen het nooit overdoen. Wat heel duidelijk is, dat met name aan bij VWO um, er nog wel een tandje bij zou kunnen. In feite doet VWO het veel beter in termen van eigen maatstaven dan het VWO. Vind ik wel een mooie conclusie. Het VMBO doet het beter dan het VWO. En het VWO, daar mag nog wel een ta tandje bij. Meneer Dronkers, ik dank u wel. En als u veel meer wilt lezen over het onderzoek van de heer Dronkers... dan moet u vandaag de volksland lezen, want daar staat het uitgebreid in. Hier op Radio 1 gaan we zo verder met Peter en Mieke. En die gaan het hebben over de gouden armband van moeder. Oftewel over erfenissen en wat dat allemaal aan ergernissen oplevert. En soms ook wel aan ruzies. Alertheid bij graaiende Bestuurders moeten we ook opletten. En eigenlijk vragen ze zich ook af, wat is dat nou, ontoerekeningsvatbaar? Natuurlijk, naar aanleiding van Jasper S. Maar voordat het zover zo is, krijgen we straks eerst Lieselot, Thomas. En doen we vandaag ster? Ja, we, nee, we doen geen ster. Nou, laat de pingel maar horen. Lieselot, dan mag je beginnen. Radio 1, het NOS-journaal. Veel dak- en thuislozen in de vier grote steden hebben vannacht gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vanwege de winterkou binnen te slapen. Ze werden door de GGD doorverwezen naar de opvang. De opvangplaatsen verwachten dat het de komende nacht nog drukker zal worden, omdat meer daklozen dan over die nachtopvang hebben gehoord. GGD in de vier grote steden bepalen jaarlijks samen wanneer de winterkoude regeling ingaat.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 Morgen verloopt de ochtend bewolkt en regenachtig. Er staat een stevige wind en smiddags vallen regelmatig buien met tussendoor een kwadzon. Het wordt dan circa 3 tot 6 graden. Hij twijfelde niet meer. Hij zou een Jood zijn. Nee, hij was er één. Dat was zijn plaats in de wereld. Deel van een volk, van een gemeenschap. Een op één na uitgestorven gemeenschap. Dat hij ergens bij hoorde, dat was de ontroering.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 Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de en Mieke van der Weij. Goedemorgen. Het is vier minuten over half negen. Hartelijk welkom bij de Nieuws Show. Wat gaan we doen? Om negen uur gaan we het hebben over een conferentie in Dubai. En die gaat over de toekomst van internet, I You. En sommige mensen, zoals Dirk Poot, onze gast, maken zich enorme zorgen. Daarna komt Joris van de Kasteren. Die zou spreken bij de opening van de Hanselijn... maar uiteindelijk was hij toch niet welkom. Wat had hij daar eigenlijk willen zeggen? Zometeen hoort u het hier. Misschien had het te maken met zijn boek Lelystad. Daarna komt Co Ko Hummelen. Hij is hoogleraar forensische psychiatrie. En met hem gaan we praten over ontoerekeningsvatbaarheid... Een schimmig, uh, schimmig begrip is dat. En het allemaal natuurlijk naar aanleiding van de zaak Jasper S. Marianne Vaatstra. En als laatste onderwerp, de kosten van medische apparatuur kunnen drastisch omlaag, zegt onze gast Wout Adema, inkoper bij Achmea. Om tien uur komt Elze-Marie van de Erebeemd over gedoe bij erfenissen. Ze schreef er een boek over. Wie krijgt de gouden armband van moeder? Onne Bloem doet de boeken en Anna Karenina is weer verfilmd. Joyce Roodnat. En moeten we reggaeton verbieden. Goed, zometeen de korte lontjes van straatjongens in Amsterdam Nieuw-West... maar eerst fraude en corruptie. Want we worden de laatste maanden werkelijk overspoeld... met fraude- en corruptiezaken, in ieder geval in de publiciteit. En als er daarvan geen sprake is... kunnen we de handelswijze van bestuurders vaak scharen... onder hogeschool creatief boekhouden. Zaken als die van Amarantis, is, Verdaas, Hoijmaijers... en van Rij werpen Rijwerpenen, op op de reputatie die Nederland al jaren had... in uh, uh, goede scores voor corruptielijstjes. Maar wordt er nu meer gevonden omdat er beter wordt gezocht? Of is er ook daadwerkelijk meer? Gaan we allemaal vragen aan Ruud Meij... medeoprichter van Governance and Integrity in Nederland. Goedemorgen, meneer Meij. Goedemorgen. Dan nou zegt hij maar meteen, wordt er beter gezocht en dus meer gevonden? Of is er ook meer corruptie? Um, het is vooral het eerste. Uh, Nederland is uh, en Nederlandse overheden en instellingen zijn sinds, uh, laten we zeggen, twintig jaar ongeveer bezig met uh, heel systematisch te kijken naar uh, integriteitsvraagstukken in uh, publieke instellingen, overheidsinstellingen, ja. politieke partijen. Uh, en uh, wat we eigenlijk zien in toenemende mate, dat de kans dat er uh, uh, dingen door uh, die we niet zouden accepteren door de, uh, de mazen van het net gaan, dat die steeds kleiner worden. Dus de pakkans neemt. Toe. Dat eigenlijk... betekent dat dat bijvoorbeeld dus 20 jaar geleden... dat er op een andere manier tegen dezelfde dingen aangekeken werd? Ja, absoluut. Um, ik werk bijvoorbeeld veel met uh, politieagenten, om maar zo te noemen. En als je aan politieagenten vraagt wat 30 jaar geleden of 20 jaar geleden nog acceptabel werd gevonden... Ja. en waar je mee wegkwam, bijvoorbeeld in je opleiding als politiefunctionaris, dan is dat... Uh... Geeft u eens een voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld uh, in je opleiding uh, voor, uh, om mee te gaan als agent en opgeleid te worden... en je zit in de nachtdienst. En 30 jaar geleden was het toch uh, niet ongebruikelijk, laat ik zo zeggen... dat je met uh, degene die je opleidde mee op straat ging, uh, op stap ging. En uh, ook langs uh, uh, een keer wat, wat ophalen daar. En, uh, of een keer een etentje had of zoiets dergelijks. En dat werd heel gebruikelijk gevonden. En dat vinden we nu absoluut. Tijdens je bij... dienst? Ja. ja, tijdens je dienst. Dat je bij het café even naar binnen ging. Ja, precies. Ah, ja. En dat... nu vinden we dat als het ware absoluut onacceptabel. Lekker. Dus dat gebeurt ook niet meer. Is dat een goede ontwikkeling? Dat dat niet meer gebeurt. En nou ja, dat we daar strenger op worden. Kennelijk gaat onze moraal omhoog. Ja, dat is heel goed gezien. Ik denk dat er eigenlijk twee dingen zijn. Dus de pakkans neemt toe. Uh, het tweede is dat we, uh, en dat ons ook steeds minder ontglipt. En, en dat heeft een soort uh, uh, dubbele boodschap. Aan de ene kant in de buitenwereld lijkt het alsof het steeds slechter gaat. Dat je meer ziet. Uh, dat je denkt, well, ja, het, we zijn, komen nu in de bananenrepubliek terecht. Of wat is er aan de hand in Nederland? Hè? Dat is een soort van de buitenkant. En aan de binnenkant zie je eigenlijk dat, uh, dat we er blij mee moeten zijn. Dat er steeds minder aan, aan onze aandacht ontsnapt op dat punt. En dat we de lat inderdaad veel hoger zijn gaan leggen in de afgelopen dertig jaar. Dat is en, absoluut zo. En het concentreert zich juist op dit ogenblik op de wat hoger geplaatstheid... We hebben het niet over de straatagent zoals u het heeft... of de havenmeester die ze gewoon lekker uh, onderdoor is even laat betalen... terwijl hij eigenlijk uh, in dienst van de gemeente is. Dat mogen ook zo zijn, mm -hmm. maar het gaat nu over de hoge jongens aan de top. Ja, dus uh, inderdaad, uh, uh, waar we het hebben over uh, uh, wethouder van Rij... of uh, Hoijmeijers of uh, de bestuurders van Amarantis... dan hebben we het echt te maken met mensen die op uh, uh, hoge posities zitten... waar ook, uh, laten we zeggen, de, de uitstraling dat als er wat mis is gegaan in dit geval... Uh, dat, je, eh, dat dat een groot, veel grotere impact heeft op onze samenleving ook. Oh. En, en dat we daar ook van schrikken. Dus het bij, hè, wat nou, we zien is ook een soort morele paniek die daar als het ware dan ontstaat voortdurend. Nou ja, betekent dat ook dat eh, die bestuurders, die hogere bestuurders, jarenlang de dans ontsprongen zijn? Want dat volgt een beetje uit uw verhaal. Ja, nou, Van Rij is een mooi voorbeeld om dat zo te zien. Hè. Dus eh, eigenlijk eh, bestond de praktijk van meneer Van Rij. En, en er moet natuurlijk ook heel hele hoop uitgezocht worden of er werkelijk sprake is van corruptie en fraude. Maar dat belangenverstrengering, dat is aangekomen aangetoond. In principe bestond dat eigenlijk al twaalf jaar. He, dus vanaf het moment dat dat uh, zich ging, ging aandienen in de Romanse politiek. Dus in die zin kun je zeggen, ja, de aandacht daarvoor is enorm toegenomen. En uh, je kunt inderdaad zeggen dat datgene wat er wat langer bestaat nu ook aan het licht komt. Stuk nog, in de 70 jaren, 80 jaren, was het toch een publiek geheim dat heel Limburg zo functioneerde. Of uh, is dit nou hartstikke overdreven? Uh, nou ja, kijk, het, het heeft te maken met de, politie, met de positie van, van, uh, van zeg maar de, de politiek in het Limburgse, en dat was inderdaad 30 jaar geleden, wat op dit moment niet meer het geval is. Overigens, he, dat er zoiets was: de grote verwevenheid van het Limburgse politiek, eh, CDA, KVP, toen misschien ook nog, he, met het maatschappelijk leven, he, dat dat een te, lang, te, te innige te enige verstrengeling was. En ja. die situatie zijn we voorbij. U, u bent oprichter van Governance and Integrity Nederland. Wat doet u zo al? Geeft cursussen, begreep begrepen? Nou, eigenlijk wie? doen we twee dingen. We zijn tien jaar geleden begonnen met het Bureau Integriteit in Amsterdam samen te werken. Een hele nauwe samenwerking, wat nog steeds een, een van de beste instellingen op dit gebied is. Het, het in bureau, bureau Integriteit is volgens mij iets van de politie, of niet? Nee, is van de gemeente Amsterdam. Oh. Van de stad Amsterdam. En uh, dat bureau, uh, daar, daar hebben we samen uh, aan gewerkt. En basically hebben we daaruit gevonden wat je moet doen om uh, de integriteit van oh, publieke instellingen, overheidsinstellingen, zorginstellingen te versterken, te verbeteren. En eigenlijk moet je heel eenvoudig twee dingen doen. Je moet erop letten dat mensen... en mensen in staat stellen... als ze voor moeilijke beslissingen komen te staan... kan u ook overkomen. Dat je zegt, wat maak ik wel publiek en wat maak ik niet publiek. Dat je de goede morele afweging maakt. Dus dat je recht doet aan iedereen. Zoiets, voor iedereen. En het tweede moet je zorgen dat je organisatie zo is ingericht. Dat de kans dat er dingen misgaan... dat je in de verleiding komt om eh, eh, bijvoorbeeld geld aan te nemen... wat je beter niet kunt doen, dat je die kans vermindert. En als het zich voordoet, en daar hebben we nu heel vaak mee te maken... als het een vermoeden is van een misstand... dat je die ook aanpakt en zoveel straft. Maar Eigenlijk een overzichtelijk en... verhaal, zou ik zeggen. Ja, maar spreekt u ook met mensen die over de schreef zijn gegaan? Uh, wij spreken met mensen die over de schreef zijn gegaan. Mensen die vermoedens hebben dat anderen over de schreef zijn gegaan... Uh, die, die ontmoeten wij zeker ook. Ja. ja En wat zeggen die? Als ze over de schreef zijn nou, gegaan, ja. bedoelt u... Ik ja, ben wel benieuwd hoe zo'n gesprek dan gaat. Nou ja, kijk, wij onderzoeken niet zelf. Nee. Dat hebben we bewust ook gedaan, want ja, dan wil je alles onderzoeken. Want wij zijn gewoon een marktbedrijf en dan verdienen je ja. de geld aan. En dat, dat geeft een soort perverse prikkel dat wij maar alles willen gaan onderzoeken. Dus dat doen we niet. Maar wat we wel doen is bijvoorbeeld uh, met, uh, met hogerplaatste politici uh, uh, gaan kijken: waar liggen nou jouw kwetsbare punten? Uh, uh, hoe zit jouw leven in elkaar? Uh, waar zou jij kwetsbaar kunnen zijn om in de verleiding te komen om. Um, in in uh, iets, iets aan te nemen of uh, omgekocht te worden of gechanteerd te worden of al dat soort zaken meer. En kun je dat verminderen. En in die gesprekken komt u er dan achter dat de mores in de hogere lagen wel eens dus heel anders kan zijn dan in de maatschappij, hebt, toch? Nee? Kijk, de, de, de, door de bank genomen is het dat de moris in de hogere lagen erg hoog is. Dat is natuurlijk een soort van eigenaardigheid. Dat als iets in het nieuws komt, denk je: aha, dat is de regel. Maar u weet dat beter dan ik nog. Als iets in het nieuws komt, is het de uitzondering. Dus wat we zien zijn de uitzonderingen. En uh, vaak ook mensen die niet omwille van dat ze nou, nou verschrikkelijk, uh, laat ik zeggen, uh, erop uitzetten om veel geld te verdienen aan een politiek ambt of zoiets dergelijks. Want dat lukt je gewoon niet in Nederland. Maar vaak in hun ambitie en hun streven, een soort soms ontroerende onhandigheid hebben... en dan in de verleiding komen om dingen aan te doen... verkeerde brief. U bent ben wel heel vriendelijk is, voor ze, de, moet ik heel eerlijk zeggen. Ontroerende onhandigheid, maar wat, ja. is, wat is dan hun excuus voor henzelf? Nou, meestal dat ze het toch echt doen voor de stad. Bijvoorbeeld bij Van Rijen hoor je dat heel sterk. Van zegt, ja, ik heb de stad op de kaart gezet. En uh, ik zie u glimlachen. Ja, dat ja, mag ja, ja, ja. wel zo zijn. Maar ja, precies. je mag nog steeds niet... En daar heeft u natuurlijk groot gelijk in. Het is nog steeds niet zo dat je in dit geval uh, geld aan mag nemen... of uh, vakantiereisjes of whatever. Dat blijft natuurlijk fout. Maar ze hebben het gevoel, ik kan mezelf nog Juist. steeds... He, je hebt eigenlijk te weinig spiegel... kijk op waar je grenzen liggen... en dat je dat dus niet moet doen. He, dus, en dat dat ook een integriteitsschending is. En die integriteitsschending betekent dat de burger minder vertrouwen in jou gaat stellen... en dat je dus basically aan de wortels van de rechtsstaat bezig bent. Ja, maar ze hebben gewoon niet in, dat in de gaten. Ze zeggen dan, ik kan mezelf nog steeds in de spiegel aankijken. Ja. Ze hebben zelf dus niet het gevoel dat ze echt iets fout doen. Nee, dat helpt ook niet als je jezelf in de spiegel aankijkt... want je ziet namelijk alleen jezelf. He, dus dat, dat helpt niet. Je moet je een vraag stellen... En dat is een vraag die we op, op vele punten zien. Bijvoorbeeld uh, ook in de Amaranthus kwestie kun je dat heel goed zien. Uh, uh, Bankenkwestie heeft daar ook iets mee te maken. Wat ik doe... Doe ik, dat nou eigenlijk, doe ik dan eigenlijk recht aan iedereen waarvoor ik werk? Doe ik daarmee recht aan burgers? Ja, maar dat kan je zelf niet bepalen. Dat kan toch alleen de buitenwereld bepalen door in discussie met jou ja, te gaan? Ja, absoluut. Dus je hebt daar de anderen voor nodig om met jou over in discussie te gaan... om dat te onderzoeken en al dat soort zaken meer. Dat klopt precies, ja. Helemaal. Maar goed, goed zo'n zo koverdaas, hè? dat hebben we nu deze week weer gehad. Mm. Goed, dat is dan wel een, een politicus. Maar ja, dat, wat, wat, was zou, wat was zijn excuus? Ik bedoel, dat was gewoon... Uh... Ja, nou, wat we, wat, lullig. Ja, dat, dat ben ik helemaal met u eens. Dus, <laughs> Als je diep, dus, waar gaat het over? Ja, dus, hè, dat is een soort. Koos eh, vind ik wel een goed voorbeeld. Omdat oh, ja. je inderdaad ziet van. Ja, um, hebben we het hier te maken met ernstige fraude? Ik weet het nog niet zo net, eerlijk gezegd. En je moet ook zien dat het in de provinciale staten is geweest en, enzovoorts. Maar het is een, hier zie je dus eigenlijk een soort grote zelfoverschattingen. Als je niet, niet rijk van geworden bijvoorbeeld. Nee, dat kan toch niet? Nee, Dat is toch onmogelijk? Hij woonde in Zwolle. Nee, maar het ging meer om het ontduiken ja. van die bepaling... Juist. dat hij in die provincie moest wonen. Precies, en dat hij dat niet en dat ingeschat... En dat probeerde hij toe te dekken. Precies, en dat hij niet ingeschat heeft dat dat een integriteitsrisico is... en dat het een risico voor het kabinet is... en dat iedereen zit mee te kijken... en dat je dan vervolgens, als dat uitkomt... iedereen in Nederland weer zegt, zie je wel... We nee, weer. maar hoe is dat mogelijk dat, dat, dat hij zich dat niet gerealiseerd heeft? Dat je je 382 keer af, af laat zetten in Zwolle... terwijl je 382 keer weet dat het gewoon niet klopt? Ja, het zijn eigenlijk twee, altijd twee dingen. De ene is, uh, uh, dat is dat je dus eigenlijk voor jezelf dat vergroeilijkt. Dat is niet zo moeilijk, want uh, je doet het zoveel voor de stad in dit geval. De andere is zijn de mensen die er omheen staan en er naar kijken. Als je 282 keer van Zwolle naar Nijmegen rijdt... Uh, en, en dat declareert. En dan ben jij niet de enige die dat weet. Dan zijn er meer. chauffeur weet het in ieder geval. Exact. Uh, van Rij is dat, zie je het zelf. Daar, daar ging het al tien jaar niet goed op het niveau van de schijn van belangenverstrengeling in de gemeenteraad. En dat zag iedereen. Dus feitelijk is het ook zo'n probleem, wat je zegt: probleem van bystanders, omstanders. Wat leert u nou eigenlijk aan de organisaties uh, als u eenmaal met ze in gesprek bent? Eerst heeft u gezegd, ik leer ze hun zwakke plekken uh, kennen, maar dan moet de volgende stap nog gezet worden. Ja, dat is eigenlijk, eigenlijk leer je ze uh, twee dingen. Dus je moet zorgen dat je het hier met elkaar over hebt dat het niet een individuele kwestie is... maar als jij twijfelt, kan dit wel of niet... dan moet je dat met elkaar, met je collega's enzovoort bespreken... en goed afwegen. Mm. En de tweede, wat heel belangrijk is... Je moet, gewoon en dat, dat, je moet het organiseren. Dus je moet ervoor zorgen dat je maatregelen neemt... dat er een meldpunt is... dat je uh, goed zicht hebt op waar kwetsbaarheden liggen... enzovoort. Je moet zorgvuldig onderzoeken... Ook als er sprake is van onderzoek, vermijd de paniek. Accepteer zoiets als we hebben er weer één. We hebben een fout gemaakt. Dat moeten we oplossen. Hè, maar het is nog steeds. En het laatste wat je ook leert van um, bewaar de schat die je hier hebt. Ik werk niet alleen in Nederland, ik werk ook in Oekraïne. En daar zie je dus heel goed het verschil. Het <lacht> ja. tussen... lijkt wel uh, comedy capers uh, vergelijken <lacht> bij Nederland, of niet? Um, nou, laten we zeggen dat de mensen in de Oekraïne daar erg onder lijden, oh. onder die chronische corruptie waar, uh, die daar bestaat. Dus, maar je gaat wel inschatten wat het belang is van zo'n betrouwbare rechtsstaat en overheid die wij hebben. Uh. En dat we daar goed voor moeten zorgen, en ook voor onze politici. Nou, het lijkt me in uw handen een heerlijke klant om te hebben, die Oekraïne. Het is geweldig. En je gaat van <laughs> ja. het land en de mensen houden. Dat kan ik u verzekeren. <laughs> ja, dat, ja. Zorg dat je niet omgekocht wordt. Hartelijk dank. <laughs> u hoorde Ruud mij uh, van Governance and Integrity in Nederland. Het ging dus over fraude en corruptie in alle lagen. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Dit weekend zijn alle competitiewedstrijden in het amateurvoetbal geschrapt vanwege de dood van grensrechter Richard, Richard eh, Nieuwenhuizen. U kent die zaak ongetwijfeld. Inmiddels heeft de politie vier verdachten opgepakt en zijn er twintig regisseurs op de zaak gezet. Criminoloog Jan-Dirk de Jong schreef zijn proefschrift over straatjongens in Amsterdam Nieuw-West en deed onderzoek naar de korte lontjes van deze jongeren. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de, de, hoe hebt u naar deze hele affaire gekeken? Uh, nou ja, in eerste instantie natuurlijk met, met, met de schok... Ja. Hè, dat het, uh, het voorval erin eindigde, dat die man kwam te overlijden. Dat was natuurlijk gewoon heel erg. En ja, dan komen de ontwikkelingen. Tuurlijk heb ik altijd in mijn achterhoofd als er dit soort dingen spelen. Uh, hè, van, van, van A, zullen het allochtonen jongens zijn... en bijzonder Marokkaanse jongens... Uh, Dacht uh, u dat meteen? Nou, om, het grappige was, omdat het niet werd vermeld... Ja, aanvankelijk niet, dacht hè, ik ja. dus van, oh, dan zullen het wel Hollandse jongens zijn. Want het is meestal zo, als het misgaat en het staat er niet bij... dan zijn het meestal Nederlanders. Het blijft toch al heel raar dat namelijk wat u nu zegt... dat ja. ligt eigenlijk bij iedereen zo. Ja. Och, als het maar niet weer die Marokkanen zijn. Ja, en, dat ja. is wel, en dat is dan wel een rare reactie, hè? Zeker, maar ook een begrijpelijke reactie. Ik bedoel, ja, het is in onze samenleving... we zitten ontzettend met die vragen in onze maag... omdat die onderklassen van ons gewoon grotendeels dat kleurtje heeft. En het, het geweld en de incidenten en de criminaliteit en de overlast ook. En het is logisch dat de mensen dan denken van... daar moet een verband tussen zijn, maar hoe zit dat? Ja. En dan kijken ze... Nou ja, nou ja dus, aanvankelijk werd het helemaal niet vermeld. Op een gegeven moment werd het wel vermeld. En nu gaat het daar opeens helemaal over. Ja, natuurlijk, want het is... En het is eigenlijk schandelijk natuurlijk, maar het is... Uh, ja, aan de andere kant, ik verdien er ook bij wijze van spreken mijn brood mee. Maar uh, uh, ja. Wilde springt er natuurlijk heel op ja. op in. Ja. Door over de rug van dit vreselijke uh, voorval onmiddellijk te roepen: we hebben een Marokkanen-probleem. En ze doen het nooit tegen de. Ik bedoel, ik kan natuurlijk met allemaal feiten komen. En ongetwijfeld komen er nog collega's van mij uit Rotterdam. die onderzoek doen naar autochton-jeugdgeweld. met allerlei Maar het kwaad is al geschiet. Ja. Uh, de overgrote deel van de mensen zegt, Oh, dus het is een Marokkanen-probleem. En dan kun je als wetenschapper nuanceren wat je wil. en bijstellen. Het haalt geen moer meer uit. Ja, ja, je kan ook niet ontkennen dat het in ieder geval een als aspect nee, zeker je moet dat je moet dat goed uitleggen, hè? je moet dat goed uitleggen, en dat is niet een verhaal van 'het is een Marokkanen probleem'. Punt. Nee, maar goed, u hebt een uh, proefschrift hierover geschreven. U weet er dus uh, alles van. U zegt ja, intimidatie, macho-gedrag en het gebruik van geweld. Daardoor proberen deze jongens status uh, te, te verwerven, hè? Mm -hmm. en uh, ze hebben een heel kort lontje, en u noemt dat toxic stress hè. Nou, dat Kunt is een begrip wat nu gangbaar is. Uh, uh, vooral ook meer binnen de, de, de psychologie en, en, en uh, ja, de, de, de biologische kant van dit probleem. Ik ben daar geen expert in, want ik ben meer van de sociale kant. Maar toxic stress wil zeggen dat je, als jij opgroeit in een onveilige situatie... en dat geldt ook voor de zwarte jongens in Philadelphia die ik net heb uh, bezocht... waarbij je voortdurend, vaak ook thuis... Eh, onder de dreiging leeft van vernedering en geweld en pesterijen... en alles wat, wat, wat je dus, dus, dus stress bezorgt. Hè, van wat gaat me nu weer overkomen? Krijg ik weer een, een klap thuis? Word ik op straat weer gepest? Eh, word ik weer geïntimideerd op school? Als je voortdurend in die houding zit... en dat is in die omgeving gewoon ja, de grondhouding, zeg maar... dan ben je als een, een sociaal beestje... wat voortdurend eh, klaarstaat om of zich te verdedigen met hand en tand... of keihard weg te rennen. Maar wie bedreigt dan wie eigenlijk? Even uh, nou, nu in de Nederlandse situatie. In de Nederlandse situatie, nou, in dit soort gemeenschappen... en uh, ja, daar kun je ook weer allemaal nuances hmm. in aanbraken... maar die jongens ervaren de samenleving in hun gemeenschap als erg bedreigend... Want andere, de, de, de, de moores op straat is hard. Er wordt veel gepest, veel geslagen. Ik bedoel, dat gebeurt ook in, in, in de nettere milieus. Kinderen zijn vrij uh, bruut, zoals u zelf ongetwijfeld ook weet. Maar goed, in deze wijken gaat dat uh, gepaard met, met, met geweld en bedreiging. En ongetwijfeld heel weinig correctie vanuit volwassenen. En weinig betrokkenheid. En, en niet het veilige milieu waar, waar ik vroeger in opgroeide. Waar er al vrij snel dan een volwassene was. Die zei, hey, jongens, dat gaat niet gebeuren. Dat, dat leeft daar zo'n beetje zijn eigen leven. Nou, die jongens... die. Die ervaren dat zo. Dan zijn er natuurlijk de, de, de probleemgezinnen. Want die zijn ook geconcentreerd in dit soort wijken. Nou, daar kunt u zich van alles bij voorstellen... wat voor ellende daar thuis zich afspeelt. Daar is natuurlijk ook van... nou, zou papa weer uh, uit zijn slof schieten? Krijg ik weer een klap uh, van papa? Of mama, want dat is soms ook het geval. Dus daar speelt dat dan ook. Dus met vriendjes naar nou, die scholen. Dat hoef ik al, we hadden net het verhaal van die meneer over Amaranthes. We weten wat voor enorme fabrieken dat zijn. Daar is nou ook niet bepaald... Het, het betrokken persoonlijke toezicht, zoals ik dat ken van mijn bescheiden gymnasium in Nijmegen, vroeger met een paar honderd leerlingen. Dus dat zijn allemaal milieus waar die jongeren in opgroeien, waarin ze toch echt de overtuiging hebben: van ja, dat die veiligheid, hè, die voor mij een, een gegeven was meer vroeger, is in onze situatie moeten we dat toch zelf organiseren. En deels kun je dat zelf doen met een bepaalde agressieve houding en zo'n niet over mijn lijk. En hè, ik buig voor niemand houding en zeg één woord en je hebt hem te pakken, nou dan kom je een eind mee. Maar ja, soms moet je coalitie sluiten met andere jongeren en dan ga je groepjes vormen en daarin ben je dan veiliger. Maar ik begreep juist dat uh, de, de, de, deze jongeren veel te weinig worden gecorrigeerd thuis. Ja? Ja, de, de, de, u zei net van ja, ze worden thuis uh, een onveilige situatie. Ja, maar, maar ik bedoelde niet dat ze gecorrigeerd worden. Ik bedoel, als jij in een, in een thuissituatie zit, waarin er uh, spanningen zijn in het huwelijk tussen de partners, of waar de psychosociale of psychiatrische problematiek speelt die onbehandeld is. Of andere vormen van huiselijk geweld, middelengebruik, criminaliteit. Uh, uh, nou, u zult iemand moeten uitnodigen van de hulpverlener... die kan een ongetwijfeld een eindeloze lijst van, van problemen en comorbiditeit mm. opnoemen. Als dat allemaal speelt in je thuissituatie, dan ben je daar dus niet, zit je daar dus niet prettig. Dan kom je thuis en denk je, laat ik maar weer gaan. Want hier is het dus niet gezellig en zeker niet veilig. En dan wil men natuurlijk weten, wat is die situatie... dat als je met dit soort groeperingen jongeren te maken hebt... wat is de situatie waarin ze snel ontvlambaar... om dat maar in sociale ja. jargon te gebruiken, uh, zijn? Wat zijn het soort situaties waarin ze ontvlambaar zijn... Ja. Uh, nou ja, een baaiert aan, aan situaties kunnen natuurlijk ontstaan... waarin jongens ontvangbaar zijn. Interessanter is om, om de vraag te stellen van ja... hoe moet je jongens nou benaderen? Ik, ik sprak toevallig met, met jullie chauffeur Bart op weg hier naartoe en die zei ook van ja, ik ken een echte Amsterdammer... ik heb nooit problemen met Marokkanen als ik, als ik loop in West- of in het uitgaansleven... omdat hij inmiddels niet die handelingsverlegenheid meer heeft... die natuurlijk ook vooral de generatie voor ons heeft. Ik merk dat ook op de universiteit naar, naar islamitische studenten toe. Daar wordt ook gesproken van een handelingsverlegenheid. Van ja, hoe moeten we met die mensen omgaan? Hoe moet je ze benaderen... Dat het niet uit de hand loopt. Zeker in deze sfeer van enorme wijzei verhoudingen tussen dan bijvoorbeeld een, he, een, een, hoogleraar, een witte hoogleraar en zo'n zo zo zo islamitische student die daar beleefd. Volgens mij moet je gewoon normaal benaderen. Ik denk, ja precies, nou dat is dat, fijn, dank u wel. <lacht> <laughs> daar ja, ben ik ander, ja. roerend mee eens. Maar dat normaal behandelen, uh, uh, dat heeft uh, uh, wel een hele belangrijke uh, connotatie. Want wat is normaal? En, en we zijn natuurlijk gewend, zeker in de milieu waar ik vandaan kom... om toch een bepaalde autoriteit te respecteren. Om zeker geleerden, ook vaak mannen... als die dan met een zekere autoriteit of een dédain of hooghartigheid spreken... dan ga je daar niet tegenin. Dat accepteer je, want zo hoort dat. En hopelijk ben je er later ook zo een. Kijk, dat wordt op straat in dit soort volkswijken nou niet echt geapprecieerd. Dus als je daar komt corrigeren van, hé hey jongens, doe eens even normaal... dan ja. Ja, kan er dus iets, iets voorvallen. En is dat dus waarschijnlijk een van de verklaringen... wat er gebeurd is op het voetbalveld? Nou, het voetbalveld, kan, denk ik, dat het niet een, een hoogopgeleide... Nee, uh, maar dat het beleefd is als iemand... Ik denk dat daar iets is voorgevallen... en die geluiden hebben mij inmiddels ook bereikt uh, uh, via deze of uh, dat die jongens het hebben opgevat. of in ieder geval het excuus hebben aangedragen voor hun gedrag. van hè, uh, er is een onvertogen woord gevallen. Maar kijk, nu kom ik op de oplossing, want daar willen we het natuurlijk eigenlijk over hebben. Wat moet er dan gebeuren? Stel dat die man had geroepen. Ik, ik zeg maar wat. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar stel dat die man had geroepen. van. Ik hey, kut maar elkaar, of. Is zoiets. Dan moet er dus onmiddellijk iemand zijn, een stevig figuur. die zegt: luister, vriend. Ook al word je gediscrimineerd... ook al roept die man lelijke dingen over je Marokkaans en je gedraagt je. Je bent het visitekaartje van onze club, hier sta je boven. Je bent een echte vent. En ik weet dat je een echte vent bent, ik weet dat je het kan. Je staat hierboven, slik het. En hoe vies zal die man zich voelen als hij ondanks jou zijn opmerkingen... en zijn partijdige fluit dat je toch wint. En nu je best doen. Nou... Zo laat je zo'n jongen op, hè? zet je maar dat maar dit moet je wel begeleiden. En, je hebt... en, en leert hem ook nog kijken dat het ook wel eens alleen zijn eigen interpretatie ja, kan zijn. Ja, en, en dat hij niet op zichzelf moet betrekken en dat hij de angst en de onzekerheid en het onvermogen van zo'n zich... Ik zeg dus allemaal niet dat dit gebeurt, nee, nee, nee. want ik wil helder. slachtoffer absoluut niet Nee, absoluut. Niet nee, absoluut. Maar, maar, maar ik probeer maar uit te leggen, hè? dat dat je dus er bovenop moet zitten, want ook het vermeende racisme, En want ook is het soms een blik van iemand. Ja, ik zeg ook vaak tegen die Moroccanse jongens: "Ja, ik ging hier solliciteren en ik ben niet aangenomen, want die man zijn racistisch." Dat heeft hij dat gedaan? Hij kijkt me vies aan. Ik zeg: "Wat bedoel je?" Ik aan. En, en dan moet je uitleggen dat zo'n man misschien ook gewoon een slechte dag heeft gehad. En dat het misschien niet met jou te maken heeft. Dankjewel. Ja, de tijd zit erop. Ja, Criminoloog Jan Dirk de Jong, uh, dankjewel voor je, voor je uitleg. Graag Meer gedaan. nieuwsshow via nieuwsshow.nl. Tot zo. Sport op Radio 1.